Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. De beveiliging van bedreigde personen schiet tekort. Mijn collega's van Nieuwsuur onderzochten het en kwamen erachter dat er veel risico wordt genomen. Omdat er te weinig personeel en spullen zijn, de politiebond ziet die problemen ook. Er wordt gebruik gemaakt van leaseauto's die soms niet gepantserd zijn. Soms hebben ze ook geen optische en geluidssignalen. Nou, al dat soort dingen, ja, dat levert dat je in een risicovol veld soms extra risico's moet nemen. Nou, dan denk ik, waarom luister je niet naar je politiemensen? En waarom vind je dit zo belangrijk? En put your money where your mouth is. Het zou onder meer komen doordat er in ons land steeds meer mensen beveiliging nodig hebben. Omdat de georganiseerde misdaad steeds vaker bijvoorbeeld politici, bekende mensen en ook hun familie bedreigen. PSV-perschef Thijs Slegers is overleden. Hij was al lange tijd ernstig ziek en kreeg begin februari te horen dat hij was uitbehandeld. Daarna riep hij mensen op om stamceldonor te worden. Niet meer voor zichzelf, maar om anderen te helpen. Dit zei hij ook.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 En tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Gibraltar... staan er misschien niet elf, maar twaalf Nederlandse spelers op het veld. Gibraltar-speler Niels Hartman is in ons kikkerlandje geboren... maar verhuisde toen hij één was naar Gibraltar...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 Wat langere files in onze regio vinden we op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer met een kwartier vertraging. Vanuit Knooppunt de Nieuwe Meer naar Knooppunt Watergaasmeer op de A10, de ringweg van Amsterdam. Bij Amsterdam Rivierenbeurt 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de N201 Hoofdorp Zandvoort bij Heemstede 2 kilometer met een kwartier extra reistijd en 20 minuten vertraging op de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar. Bij Alkmaar 4 kilometer file. Ook altijd nog een kwartier vertraging op de N247 vanuit Amsterdam naar Hoorn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 En na een tijd weg geweest te zijn... zal Meadowlake in april weer op toeneen gaan. De eerste show is het Automatic, of het Automatic Noise Festival in Cynatol, Amsterdam. Daar gebeuren toch de laatste tijd uh, aardige dingen in Cynatol. Uh, Vanavond is daar ook wel het uh, bewijs van als we...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 een beetje richting uh, het uh, programma van Marcel van Kuikop wat op maandagavond zit met Play Loud. Een beetje het uh, lijken van metal, maar het is het niet. Het is een beetje, uh, eigenlijk wat er een beetje tussenin Je zit. Uh, maar goed, we gaan het uh, zo van de heren zelf horen, want ze hangen aan hun telefoon. Waren, en dan moet ik het uh, goed uitspreken. Foul sans met Tide yeah. on the leash. Ik zeg het goed, hè, toch? Ja, yeah, yeah. <laughs> helemaal goed. Ja, oké. Okay. Ik zag dat u'tje uh, en uh, op een gegeven moment denk ik, nee, het is uh, foul.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 En uh, ja, mede, uh, muzikaal, uh, ideeën, schrijven, gitaarhiftjes... Uh. Uh -huh. Het muzikale brein eigenlijk? Ja, ja mede. Ja. Mede, mede, mede. En, uh, en Valentijn is uh, de frontman van de band? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, heb je... Ja, nou ja, goed, meteen aan jou uh, de vraag, uh, Valentijn. Want uh, ja, jij bent de frontman, uh, maar uh, ben jij nog wel... Uh,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 Ja. Oh, dus er uh, staat nou, dus, dus is wel wat op uh, stafel als ik het uh, zo uh, hoor. Ja, zeker weten. Uh, weten. Uh, Oké, okay. uh, nog even één ding. Uh, de digitale snelwegen, zoals een collega van mij dat in uh, het land nog wel eens uh, pleegt te zeggen, van een ander uh, radioprogramma waar uh, leiden die uh, naartoe om jullie te vinden? Uh, social media, uh, ja, vaalsans.nl. Uh, Sowieso onze website. En uh, nou, ja, Facebook, vaalsans, we staan op. Instagram, uh, Twitter, maar zeker ook uh, natuurlijk onze muziek staat op Spotify, hm. uh, uh, wat heb je nog meer, Apple Music, uh, Deezer, Tidal, Doe het staat overal. overal. Oké, okay, nou, uh, dan uh, weten we genoeg, laten we hem ook uh, even horen, een van de singles, of tenminste een van de tracks die jullie uh, het uh, vetst vinden, dat is Hiding Away van The Foul Sons.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 So hard to say you can be seen with me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 Eigenlijk alles is het uh, Femke Music. Uh, spotif uh, Spotify is van Femke. Mm -hmm. uh, maar dan anders gespeld. Met een X, hè? X-M-K-E. <laughs> uh, maar in, in principe gewoon uh, Instagram.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 Not a heart for me to show. I'm missing you. Oh, well, I've been kind of lost. I'm fading. I'm trying to get a hold.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 zei het bij het gilde en ik blijf het zeggen. Het label is Engeland. Elke stap is independent. Voel zeggen gezegd, ik kan leven van dit. Kan me huur betalen van wat ik schreef in een schrift Dat is rijk Maar ik heb nu geen tijd om te proosten. Eerst na de show nog wat merchandise verkopen. Dat ene croissantje, in mijn boodschap, een mandje. Space in en een hot. Ik schrijf nog drie kantjes vol. Dan is mijn album af. Vanavond deed ik goed vier met me. Alles op, alles op, alles op, alles op Met niets begint alles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 hier uh, hadden we bijna over het hoofd uh, gezien. De single van Mad Life. En Love Ain't For Free. Oh my, are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 Maar Louis van Sinderen is een drummer bij Alaska. En toevallig zit hij Frank Bond daar ook bij. Uh, dit is Sport Ellen. Tot aan het nieuws van 8 uur.